Dag Natalia, kunnen we zeggen dat je op de kruispunt van een carrière staat? Je bent op zoek naar een nieuwe manager op dit moment en er moet een nieuwe plaat aankomen. Ja, niks moet hè, niks moet, ik kies dat hè. Dus um, ja, een nieuwe manager dat is wel nodig natuurlijk, maar ik neem mijn tijd en ik merk wel dat de mensen mij soms een beetje pushen, maar ik laat me daar niet door afleiden. Ik heb, uh, ik heb mijn eigen keuzes en dat is een heel belangrijke keuze, dus uh, ik neem mijn tijd ervoor. Ja. Um, ik heb een paar jaar geleden tijdens de persconferentie uh, dat de Anastasia-reeks werd voorgesteld in een hotel in Antwerpen, met Bob nog gesproken. En hij geloofde op dat moment niet in uh, een internationale carrière voor jou, omdat hij zei van oké, okay, er zijn overal Natalia's in elk land uh, en er zijn er sommige beter. Is dat nu jullie breuk geweest om, om die reden, omdat uh, jij internationaal wilt en hij dan niet meteen zag zitten? Nee, er zijn, er zijn van alle verschillende um, redenen voor. Maar daar heeft niemand iets mee te maken, vind ik. Wat dat wel zo is, er is nooit gezegd dat ik internationaal zou gaan. Er is altijd gezegd dat we dat gingen proberen. En we zullen wel zien wat dat er komt. En ik ben vooral niet bitter als dat niet gebeurt. Want ik vind, als je zoiets pusht, dan, dan, dan gaat dat niet. Dus ik ben er heel nuchter in. En ja, zoals ik al zei, ik wil me niet laten pushen door, door gelijk wat de mensen denken of wat er geschreven wordt. Want ik kan zelf mijn eigen keuzes maken. En ik weet wat ik doe. Dat is een moeilijke sector op dit moment. Ja, ik moet zeggen dat mijn, allee, ik, ik mag zeker niet klagen. Want als ik dat, als ik dat bekijk, um, mijn album heeft ook goud gehaald. Dus ik, ik denk dat ik niet uh, overmoedig ben, ook niet. En ik ben heel dankbaar voor hetgeen dat ik mag doen en hetgeen dat ik al gedaan heb. En ik mag daar zeker niet over klagen. Dus... Um, ja, ik, ik, ik weet het eigenlijk niet. Natuurlijk is de platenverkoop achter, achteruit gegaan, maar geld is er, is er, is er overal. Hè. Financieren kun je altijd als je maar wilt. Hè. Het is heel moeilijk voor uh, artiesten om een carrière op onder long term te doen. Ik ben zelf jurylied ook voor uh, heel wat VTM-programma's waar een nieuw talent wordt gezocht. De Voice, the Voice Kids onder andere. Maar zijn die niet vooral bezig met de korte termijn ja, iemand maken? Nee, ik denk niet dat iemand echt gemaakt kan worden. Ik denk dat dat voor een heel groot deel van, allee, aan de mensen zelf uh, ligt. En ik denk, als er artiesten zijn die dat talent hebben en die de juiste attituden hebben en die geraken die, die door die wedstrijd, dan worden die zeker wel opgemerkt. Maar het is niet alleen een goede stem dat je nodig hebt. Er zijn nog veel meer andere factoren en die worden soms over het hoofd gezien. En daarmee denken de mensen dat dat een short term is. Maar het is gewoon niet zo simpel. Je moet gewoon hard werken en je moet heel consequent zijn en je moet discipline hebben. En niet veel mensen hebben dat. En dat, dat is gewoon zo. En dan moet je de, aan elke artiest vragen die dat, die dat iets verwezenlijkt, verwezenlijkt heeft. Dat hoort erbij. Dat hoort bij een business. Laatste vraag. Stel uh, tieners de dromen van een uh, carrière als uh, artiesten. Welke uh, tips zou je hen meegeven? Wat zijn de tips en tricks die je zelf in je carrière hebt uh, ontdekt? Uh, ik, ik heb heel veel bijgeleerd uiteraard de, de laatste elf jaar, maar ik denk uh, dat het heel belangrijk is dat je, dat je zelf blijft nadenken over wat je zelf wilt en dat je de juiste stappen onder, onderneemt. En daar, je moet in eerste plaats je hart laten spreken, maar je verstand dat heb je ook gekregen voor een bepaalde reden en dat moet je ook gebruiken. Maar uh, echt tips of tricks, ik denk de typische dingen die dat ik u net verteld heb, en die zeg ik ook altijd tegen mijn kandidaten in The Voice, uh, die blijven belangrijk. En wat men to be is, is man-to-be, als je er maar voor werkt. Maar ja, je moet een beetje realistisch blijven natuurlijk, en ik denk dat dat in alles is wat dat je doet en dat is niet alleen in de, in de muziekbusiness uh, dat, is, dat is in, in elke business Oké, okay, dankjewel uh, Nathalie. heel veel succes met uh, je carrière verder nieuwe plaat die er staat aan te komen en internationaal verhaal Dankjewel, dat zullen we zien hè <laughs>